11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat ervan uit... dat de organisatie van Pukkelpop niet nalatig is geweest. Het noodweer van gisteren was een ramp waar de organisatie niets aan kon doen, zegt het OM... na voorlopig onderzoek op het festivalterrein. Het kort en hevige noodweer was zo ernstig en onvoorspelbaar... dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De organisatie van het popfestival in Hasselt zei eerder ook dat het drama niet te voorzien was... Bij het noodweer op Pukkelpop vielen gisteren vijf doden. Tien mensen raakten zwaar gewond, onder wie drie Nederlanders. De effectenbeurs op Wall Street heeft de vierde week van koersverliezen op rij negatief afgesloten. Na het kelderen van de koersen gisteren sloot de Dow Jones-index vanavond ruim 1,5 procent lager. De beleggers zijn somber gestemd. Ze zijn bang voor een nieuwe recessie in Amerika... en voor de ontwrichting van het financiële systeem in Europa door de schuldencrisis. In Europa was de stemming niet anders. In Amsterdam bereikte de AEX-index na een verlies van bijna 2% het laagste slot in twee jaar. In dezelfde orde van grootte waren de verliezen op de beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel, witwassen, het uitbuiten van illegale... en het verstrekken van leningen tegen woekerrentes.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 De man negeerde op de A1 een stopteken van de agenten en vluchtte naar Baren, waar hij met hoge snelheid door een winkelstraat in een woonwijk reed. Bij een doodlopende weg keerde de man en botste hij frontaal op de motoragenten. Daarna sprong hij uit de auto, samen met een andere man die in de auto zat. De Utrechtse politie zette een arrestatieteam in en een helikopter. Een van de verdachten werd vrij snel gevonden, de ander is spoorloos.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 Bij onderzoek werd de tumor ontdekt. Onderzocht wordt nog of die tumor kwaadaardig is. Daarna wordt besloten of ook de rest van de tournee... van Meijers nieuwe theaterprogramma Even Geduld AUB wordt afgelast. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk won in Kerkrade de uitwedstrijd tegen Roda JC. Het werd 2-0 door doelpunten van aanvoerder Art van Peppe... en Geoffrey Castillon. Het is voor het gepromoveerde RKC de eerste overwinning... in deze competitie. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft zich afgemeld voor de US Open. Ze kan haar titel niet verdedigen vanwege een blessure. Kleisters liep onlangs in Toronto een scheurtje in een buikspier op. Ze meldde zich daarom af voor het Masters-toernooi van Cincinnati. Ook de US Open, die eind deze maand begint, komt te vroeg voor Kleisters. Het weer, opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen overdag droog en veel zon. Het wordt dan 20 graden op de wadden tot 25 in het zuiden. Zondag eerst zon, later onweersbuien en dan broeierig warm. Na het weekend blijft het zomers warm en blijft er kans op onweersbuien. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Urmond en Born... twee kilometer file door wegwerkzaamheden. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en Utrecht Veemarkt... drie kilometer door wegwerkzaamheden... En de andere kant op A27 Utrecht richting Gorkum... tussen knooppunt Rijnsweert en Lunette 2 kilometer door werkzaamheden. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen knooppunt Rijnsweert en Utrecht is de weg dicht door een ongeluk. En dit was de AWB verkeersinformatie. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen.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 Vandaag, twintig jaar geleden, was ik bij het oproer in Moskou. Niet als verslaggever, als marathonloper. Dat viel niet mee, want in die stad heerste dysenterie. Dus het water onderweg kon je niet drinken en verder kreeg je niks. En de route ging wel over het Rode Plein. Maar die foto van mij, Holland voor het Kremlin, kon me verloofde niet maken. Want de hele binnenstad was afgezet. Alsof de Sovjet-Unie nog bestond. Dat was het doel van dat oproer: De Sovjet-Unie terug. In ons hotel zaten we eerste rang. Uitzicht op het Witte Huis, het toneel van het oproer, glaasje erbij, revolutie kijken. Op televisie leek het wel overal in de stad oproer en mooi dat CNN er steeds bij was. Maar later hoorden we dat het precies andersom was. Als CNN ergens arriveerde, dan begonnen de mensen daar meteen met stenen te gooien. Want zonder televisie geen oproer. So Ja, klaar. Soap, bubble, bugs de nits. Eén jaar na die opstand in Moskou. Uh, sorry mensen, het is vanavond in en al onheil in het oog. Die staatsgreep in Moskou mislukte dus. En tal van Sovjet-republieken werden toen zelfstandig. Hoe gaat het ze nu? Uh, de eerste resultaten, Estland puik, Tajikistan beroerd. En vanavond Armenië. Twee insiders vertellen erover. En een en al onheil is het op beurzen en in de economie. Hebben we nou het ergste gehad? Of wordt het nog erger? Daarover ook twee insiders. Jaap van Duin en Matthijs Bouwman. En tenslotte Mourinho. Brengt onheil in het Spaanse voetbal. Moet de coach van Real Madrid het veld ruimen? Kan dit zomaar? En of de duvel ermee speelt? Opnieuw twee insiders. Edwin Winkels en Simon Cooper. Om 5 voor 12. Wat kost ons een Grieks eiland? Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Vrijdag 19 augustus. De weergoden zorgden voor groot onheil op het Pukkelpopfestival bij het Belgische Hasselt. Alles stortte neer pure chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Ik ben een beetje in shock. Toen de hemel was opgeklaard, bleken vijf mensen te zijn gestorven. Er zijn tien zwaargewonden van wie sommigen er zeer slecht aan toe zijn. Momenteel zijn er nog uh, drie zwaargewonden in kritieke toestand, dus in acuut levensgevaar. 140 bezoekers kwamen er met schrammen, schaafwonden en bui, bui, bulten vanaf. De organisatie overwoog gisteravond het festival in kleinere vorm door te laten gaan. Maar vanochtend, na het aanzien van de schade, werd besloten Pukkelpop 2011 af te breken. Op 10 minuten tijd werd dit uh, tot een ravage her herleid. Zonder dat er maar één persoon iets aan kan doen. Zo'n overmacht. dat is waanzinnig. Daar konden de meeste bezoekers begrip voor opbrengen. Uh, ja, dat is nogal logisch. Er zijn doden gevallen, heel veel gewonden. En als alle podia neerliggen, ja, dan kun je geen festival niet meer geven. 60.000 festivalgangers die in één keer willen vertrekken. Een logistieke nachtmerrie. De Belgische spoorwegen zetten extra treinen in. Opgelet 1, trein naar Hasselt. Op Sport 1, trein naar Hasselt. Maar ondanks het openbaar vervoer ontstonden grote files. Veel ouders wilden hoogst persoonlijk vaststellen... dat hun kinderen gezond van lijf en leden waren... om ze vervolgens mee naar huis te nemen. Nu, gelukkig is alles oké, okay, ja. Ze zijn op komst voetje voor voetje in het slijk. Dat duurt wel af niet. Had dit voorkomen kunnen worden, er was immers een weeralarm afgegeven. Maar dezelfde weerkundigen die de waarschuwing uitdeden gaan... schoten de organisatie te hulp. Als je hier overvliegt over de zitten, dan zie je dat er een strook van 60 meter breed is... die een spoor trekt over een aantal kilometers en die dus onmogelijk kan voorspeld worden. Of het festival volgend jaar zal worden gehouden, daar wordt op een later moment over gesproken. Eh, droevenis op de beurzen over de hele wereld. Het begint een eentonig verhaal te worden. De AEX sloot de week af op 274 punten, de laagste slotstand dit jaar. Londen, Frankfurt, Parijs, ook daar kleurden de borden rood. Er is angst voor een nieuwe recessie, zo wordt gefluisterd. Maar volgens deskundigen is er een nog veel grotere angst voor de politiek. Ja, wat je nu ziet is dat de regeringsleiders elkaar toch niet vertrouwen. Dat ze veel ruzie maken over het steunpakket. En dan is het niet verwonderlijk dat de consumenten en de bedrijven ook weinig vertrouwen hebben. En die politiek lijkt er niet op uit te zijn dat beeld bij te stellen. Want opnieuw bleek het steunpakket voor Griekenland onderwerp van discussie. Finland krijgt onderpand van de Grieken in ruil voor hun steun. En dat wil Rutte ook wel. Ja, maar dan willen we ook maar een eiland is het niet, ook geen vliegveld. Het blijkt 1 miljard euro op een bankrekening te zijn. Daarmee komt het hele steunpakket op losse schroeven te staan. Want nu kan iedereen wel om onderpand gaan vragen. Minister De Jager van Financiën probeert het vuurtje te blussen. Europa kan heus nog wel voor de Grieks-Finse deal gaan liggen. Finland heeft nog helemaal geen deal. Finland heeft op dit moment nog helemaal niks. En we zullen moeten kijken, van willen wij ook zoiets als Nederland... of willen we allemaal niks? De oppositie is het onderhandbeu. Iedere dag lijkt het Griekse steunpakket een nieuwe verrassing te bevatten. Premier Rutte hoopt dat het hierbij zal blijven. Volgens mij hebben we nu alles wel al gehad. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. We wachten de krant van morgen af. Nou, het hoeft niet meer, want die heeft Mariel Hageman al gelezen... en er een overzicht van samengesteld. En zij begint met de voorlezing daarvan. Ja, die kranten gaan uitgebreid in op het onderpand van Finland... en de reactie van het kabinet. De Telegraaf vindt dat de redding van Griekenland... een rare bijsmaak heeft gekregen. Finland is wat de krant betreft over de schreef gegaan... door geld op een aparte rekening te eisen... dat rechtstreeks komt uit de lening van Eurolanden. De krant vindt dat deze constructie van tafel moet. En zo niet, dan moet de hele reddingsoperatie van Griekenland Opnieuw worden bezien. De Volkskrant spreekt van rare Finnen en vindt dat minister De Jager beter naar Helsinki kan vliegen dan naar Athene. Finland heeft de onderlinge solidariteit van de geldschieters doorbroken door een onderpand te vragen. De krant denkt dat de Finse regering kampt met hetzelfde dilemma als de Nederlandse. Ze wil de euro overeind houden, maar moet ook rekening houden... met eurokritische partijen en een toenemende euroskepsis. Het AD meent dat premier Rutte een groot probleem heeft. Als Finland geen zekerheid krijgt, kan het Europese noodfonds ontploffen. De regering in Helsinki dreigt te vallen als er geen onderpand komt. En dat zou ook catastrofaal zijn voor de redding van de euro, schrijft het AD. Maar zonder gelijke garanties kan de Nederlandse regering de steun van de oppositie wellicht vergeten. Voor groeit in de financiële markten en bij experts de onzekerheid of Griekenland dan wel de euro nog gered kunnen worden. Het weekblad The Economist schat de overleving van de euro in op 40%. Bij de oppositiepartijen neemt intussen de irritatie toe, signaleert de krant. PvdA-kamerlid Samson vindt dat het kabinet op een gruwelijke manier heeft geblunderd... als Finland een toezegging voor een onderpand op zak zou hebben. En dan een andere kwestie. De Volksland heeft een interview met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kamp is net terug van vakantie... en vraagt zich af wat er aan de hand is bij FNV-bondgenoten. De leden van die bond hebben afgelopen week tegen het pensioenakkoord gestemd. De minister vindt het onbegrijpelijk dat de bond vorig jaar het akkoord op hoofdlijnen steunde... maar tegen de uitwerking is. Kamp meent dat FNV-bondgenoten de concessies miskent die de FNV heeft binnengehaald. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zware kritiek op de luchtverkeersleiding, schrijft het Nederlands Dagblad. De luchtverkeersleiders wijken te vaak af van de procedures. Zo botste door een fout vier jaar geleden bij Schiphol twee toestellen bijna op elkaar. Terwijl een Airbus van Air France een doorstart probeerde te maken, steeg een KLM Boeing op. De piloten, nog de luchtverkeersleiding, zagen deze bijna botsing aankomen. De botsing werd voorkomen doordat op het laatste moment de waarschuwingssystemen aan boord van de toestellen alarm sloegen. De luchtverkeersleiding Nederland zegt nu dat maatregelen zijn genomen om zulke incidenten te voorkomen. De Nederlandse zendeling Bram Krol, die gisteravond in Congo werd opgepakt, is weer vrij, meldt het Nederlands Dagblad. De zendeling gaat zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Nederland. Hij is erg ziek. Krol heeft vermoedelijk last van TWC en een parasiet. De aanleiding voor de arrestatie ligt in een conflict rond een huis van de zendelingenorganisatie, schrijft het ND. Een oud medewerker zou het huis in bezit hebben genomen bij pogingen om het pand terug te krijgen... zou een valse aanklacht tegen de zendeling zijn ingediend... vertelt de organisatie van Krol. Hoe de beschuldigingen zijn afgehandeld is nog niet duidelijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In a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 But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 You're not alone. De Deense zanger Mats Langer. <coughs> Jawel. Het is waarachtig uh, niet de eerste keer dat we erover beginnen. Keren de jaren 30 terug. Gaat de economie naar de ratsmodee. Deze week beurzen lager dan ooit. Economische groei bijna nul. Consumenten vertrouwen op een all-time low. Een record in de goudprijs. Uh, journalist Matthijs Bouwman, bekend van RTL Z... En Jan van Duin, econoom en voormalig bestuurder bij Robeco. Goedenavond, heren. Goedenavond. Hallo. Ik val maar met de deur in huis. Uh, is een recessie aanstaande? Matthijs Bouwman? Um, nou, een recessie in de zin van dat we best eens één een of twee of drie kwartalen met uh, krimp kunnen krijgen. Uh, ja, die kans is, uh, die is behoorlijk. Ik zou niet zeggen dat het uh, de grootste kans is. Het is ook best een redelijke kans dat we het net ontsnappen. Maar wat maakt het precies uit of we nou een klein beetje krimpen of nog een heel klein beetje groeien? Uh, we hebben te lage groei, we hebben oplopende werkloosheid. Dus het voelt in elk geval wel als een recessie. Ja, maar je spreekt over een beetje. Het klinkt niet rampzalig, zoals je het uh, nu schetst. Nee. Nee, nee, ik denk dat wat, wat het belangrijkste wat we nu meemaken, ondanks al die politieke strubbelingen rond de euro en alle paniek op de beurzen, is iets wat hoort bij de crisis waar we in zitten de afgelopen drie jaar. Een crisis waarbij alle partijen, overheden, burgers, huisbezitters, allemaal hun schulden moeten saneren. En dat betekent dat ze allemaal moeten sparen en minder kunnen uitgeven. Ja, daar hoort bij dat de groei traag is en dan ook af en toe per ongeluk even negatief wordt. Ja, dat is wel te verwachten. Ja, van Duin, ziet u een recessie aankomen? Nou, ik ben het met Matthijs wel grotendeels eens. Kijk, de risico's zijn wel duidelijk toegenomen... en ik ben wel behoorlijk geschrokken van de grote daling van het consumentenvertrouwen... die je in Nederland ziet, maar ook in andere landen, Amerika. Uh, dus het, het gaat niet de goede kant op. De economie is stilgevallen... Het maakt inderdaad niet uit of je nou één of twee kwartalen met een lichte min hebt. Maar de vraag is of er voldoende ja, kracht in de economie, zeker in Europa, zit... om uh, dat gekwakkel een beetje te doorbreken. Ja. En Daar ziet het niet uit. Nee, uh, aanvankelijk het inkomen van... konden we ons nog koesteren in de gedachte... dit is een financiële crisis gaat over de beurzen... En, maar de economie uh, floreert nog, blijft buiten schot. Maar deze week zijn er toch signalen dat, dat, uh, dat die besmet raakt. Nou ja, het zetten. gaat inderdaad over vertrouwen. En, en, uh, ja, de, de beurskoers laat ook zien dat het vertrouwen snel afneemt. Kijk, De daling die je nu in Amerika hebt is in uh, ongeveer 20%. Die is twee keer niet door een recessie gevolgd, maar alle andere keren wel. Dus voor zover de beurs wat voorspelt, uh, is het zowel in Europa als in, in Amerika niet echt uh, goed. En moest je toch wel je zorgen maken uh, en, en lopen we een beetje langs de rand... En mag je hopen, denk ik, dat, dat met name uh, de gebieden buiten Europa... Uh, leest uh, Azië, uh, er ons weer een beetje uittrekken. Want van Europa zelf en ook in, in van Amerika zal het niet uh, moeten komen. Matthijs Bouwman, moeten we het van Azië hebben? Nou ja, dat zou mooi zijn. We hebben de afgelopen... Uh... Anderhalf, twee jaar hebben die inderdaad die rol gespeeld. Hoe klein natuurlijk uh, Azië ook nog is op het wereldtoneel. Hè, de, de massa is nog altijd Japan, Amerika en Europa in, in, de, in de wereldeconomie. Maar ze groeien hard en ze groeien zo hard dat zelfs die kleine locomotiefjes nog de wereldeconomie vooruit kunnen trekken. Nou, dat gaat denk ik wel tegenvallen de komende tijd. Want ook China had natuurlijk uh, de economie opgepakt pept na 2008, na die eerste crisis, uh, met extra overheidsbestedingen. Eigenlijk geen gebied in de wereld wat dat zo enthousiast heeft gedaan. Er is heel veel geld uitgeleend in China. De banken daar, die hebben ook langzamerhand slechte leningen op de balans staan. De overheid zegt daar ook van... nou ja, banken, nu moeten jullie maar weer eens orde op zaken gaan stellen. Dus eh, ook daar komt de redding niet vandaan. Maar, en dan zeg ik toch even iets positiefs... we herinneren ons allemaal die echte diepe recessie van 2009 nog... toen we een enorme terugval hadden van, uh, in de economie, ook in Nederland... Hè, met uh, ruim 3% krimp. Um, dat was wel een schrikreactie op een totaal onbekende financiële crisis, daar schrok het hele bedrijfsleven van. Wat we nu hebben, ziet er in elk geval op dit moment meer uit... als dat alle, alle bedrijven die iets te optimistisch hun in investeringen gepland hadden... alle mensen die iets te enthousiast waren gaan consumeren... in de hoop dat het allemaal goed zou komen... dat die weer wat terugschrikken en dan eventjes hun plannen weer bijstellen. Dus ik zie in de, in de reële economie, in de echte economie... nog niet de paniek die je wel bijvoorbeeld op de beurs zag deze week. Nee, maar ja, vandaan u sprak over het uh, dalend consumentenvertrouwen... als een, uh, als een bedenkelijk verschijnsel. Uh, dat versterkt zichzelf. Praten we elkaar de crisis in? Nou ja, kijk, het, het, uh, uh, dat geloof ik. Nou ja, dat element zit er altijd een beetje in, natuurlijk. Maar kijk, beurzen die proberen te anticiperen op wat er gebeurt. En wat je nu ziet is dat uh, in, in de westerse landen uh, je koersdaling hebt van 20 tot 30 procent en zelfs meer. En dat is behoorlijk serieus, daar kan je niet lichtvaardig overheen stappen. Nee. Want dat is dus in het verleden heel vaak gevolgd door een recessie. Omdat er, uh, ja, ik uh, bedoel, of dat nu zelfvervulling is in de zin dat die mensen dan ook dus minder gaan besteden. Het feit is natuurlijk het beschikbaar inkomen in Nederland van gezinnen. Uh, ontwikkelt zich negatief. De inflatie is 2,5%, de lonen stijgen met 1%. De huizenprijzen dalen, Consumentenvertrouwen is minder geworden dan het was. De overheid bezuinigt, ja. de banken moeten hun bank herstellen. Dus je hebt allemaal krachten die de vraag dempen... En dan zeg ik nogmaals, dan moet het voor Europa komen... van de vraagimpulsen uit Azië met name, Latijns-Amerika... net zoals dat gebeurde na de recessie van 2009... Ja. toen dus, ook die landen ons eruit trokken. Dus die almaar dalende beurzen die zijn eigenlijk toch... Het symptoom van, van een ernstige ja, dus ziekte, dat moest, zeg maar. dat moest je serieus nemen. Daar kun je niet zomaar lichtvaardig overheen stappen. Nee. Nee, maar bak... je moet het ook niet overdrijven. Want de, de koersen okay. zijn natuurlijk nu wel omlaag gegaan. Maar we zitten nog ruim ja, ja, in Nederland. Maar we zitten nog ruim boven het dieptepunt voor bijvoorbeeld de AIX van 2009. Ja, dat dat, dat uh, mag ook wel, zou ik zeggen. Het was ook allemaal iets te enthousiast omhoog gegaan natuurlijk. De Amerikanen ja, drukten geld bij. Ja, ja. De rente was lekker laag. Men sprong weer in aandelen alsof... De, de schuldencrisis al voorbij was uh, vorig jaar. Daar heb ik me nou, toen al over verbaasd. In het Aan begin van dit jaar riepen alle analisten. we hebben het jaar van het aandeel te pakken in ja. 2011. Dat optimisme dat sloeg ook nergens op. Want we zitten nog steeds in een periode van schuldsanering. En die is nog steeds niet voorbij. En daar gaan we nogal twee jaar van genieten. Ja, van Duin? Nou ja, nogmaals. Ik, ik maak me dus wel zorgen. Kijk, ik denk dat we langs het randje lopen. en, en dat we na deze episode. misschien wat herstel krijgen. Maar. Ja, voor mij staat wel vast, de volgende recessie komt eerder dan normaal. En je kunt dit vergelijken een beetje met de jaren zeventig, toen hadden we een oliecrisis. Zwak herstel, tweede oliecrisis, volgende recessie, nou zo'n patroon van gekwakkel. En dan een voortijdige volgende recessie, dat lijkt onvermijdelijk. Ja. Als je Sarkozy en Merkel zo hoorde van de week, leek het vooral om een, om een politiek probleem te gaan. Is dat, is dat waar? Klopt dat? Ja, dat is zo. Kijk, de economie heeft zijn eigen problemen. En die, die kennen we al drie jaar. Dat is het probleem van schuldsaneren. En daar kun je niet omheen. Dat moet een keer gebeuren en dat doet pijn. Maar tegelijkertijd wat er aan extra onrust is gekomen... door dat slechte management, manager van de eurocrisis... dat is in eerste plaats een politiek... Probleem. Want Europa als geheel heeft niet zulke enorme schulden. Uh, alleen ze liggen in, uh, vooral in bepaalde landen ja. heel, zijn ze heel erg hoog. En het noorden wil het zuiden niet redden. Dus dat is een politieke keus. En ja, als ze zouden besluiten, wat ik niet adviseer, om, uh, om dit zuiden maar volledig te gaan, uh, gaan helpen. Om bijvoorbeeld gezamenlijk geld te gaan lenen op de kapitaalmarkt. Ja, op dat moment is de schuldencrisis in Europa voorbij. En dat is dus een politieke keus. Is dat zo van Duin? Nou kijk, de eurozone zelf is een, is, is een, een economisch gedrocht natuurlijk. Ik bedoel, een econoom had nooit bedacht om een land als Griekenland... Uh, wat totaal verschillend is qua economische ontwikkeling, vaarzonontwikkeling... ook qua hoe men vindt dat dingen gedaan horen te worden... dan bijvoorbeeld Finland. Dus dat juist nu Finland en Griekenland tegenover elkaar komen te staan, vind ik niet zo gek. Want de mentaliteitsverschillen zijn zo reusachtig groot. En al die landen hebben in één euro gestopt. Ja, je zou het zelf niet bedacht hebben. En nu komen we op het punt, hè, bedoel, het, het gaat echt serieus worden, uh, gaan we doorzetten. Dan betekent dat dat er meer geld van het noorden naar het zuiden gaat. Of zeggen we punt erachter en uh, neem je verlies... En, en probeert het ordelijk uh, af te wikkelen. En dat punt is nu aan het komen. Nou, meer en, geld van he, het noorden naar het zuiden. Dan dreigt er uh, opstand. Nou ik denk dat er de ook opstand gaat komen. Hè? Bedoel, de, de, de, de, de Griekse economie wordt nu kapot bezuinigd. Nou, Dat zullen de Grieken niet accepteren. En de Finnen en, en, en, en waarschijnlijk ook de Duitsers. Die zullen weigeren om die miljarden naar Griekenland te brengen. Dus je komt echt op een... Ja, een heel kritiek punt. Uh, we hadden gehoopt dat het nu even voorbij was met dat reddingsplan. Nou, dat blijkt ja. dus niet zo te zijn. Dus nu gaat het gezeur maar door. En dat, ja, het gaat wel naar een climax toe, denk ik. Ja, Mathijs Bouwman, stel nou eens dat jij en alle andere economen... vanaf morgen een week alleen nog maar... Positieve dingen zouden zeggen over ja. de economie. Gaat dat helpen? <laughs> nou, ik zou het best willen. Het wordt ook aardig weer geloof ik de komende week. Ja. Dat zou wel passen. Nee, in dit geval niet. Ik geloof best dat, uh, dat journalisten en, en economen een rol spelen... bij het versterken van uh, dat soort uh, paniekbewegingen en conjunctuurbewegingen. Maar in dit geval is het gewoon veel fundamenteler. Misschien dat we de beurs wat omhoog kunnen praten voor een weekje... als we dat zouden willen. Uh, maar de, de economie zelf... die zal ook zonder journalisten en economen gewoon het pad nemen wat hij die, wat die moet nemen. En dat is, ja, ik val een beetje in herhaling, dat is het saneren van de schulden. Ja. En dat betekent minder bestedingen en dat betekent trage groei. En daar kun je bij gaan juichen of je kunt erbij gaan huilen. Het gebeurt toch. Kenners Bouwman en Van Duin, dank voor jullie toelichting bij de crisis. Voor vanavond en vast niet voor het laatst. Oké. Okay. Des trains, des trains soufflants tout au bout des quais de hasard, transportant des hommes qui vont toujours plus loin pour des ailleurs, et ces ailleurs sont aux confins des nulle part. Il y a des trains enveloppés dans la fumée grise des gars. De moeite, de moeite, de moeite, de moeite, de moeite, de moeite, de Train qui court, train de l'ennui, train de banlieue, d'aller-retour Du lever tôt, du coucher tard, sans horizon Et pour tous ceux qui ont perdu leurs illusions, le poids des jours Il y a des trains, trains rutilants, prêts à partir pour d'autres pas Au bout du monde, arbre béni par tous les dieux Au bout du rêve, au bout du rail Sous d'autres yeux, ô parfum, rare. Ah. Il y a des trains Qui donnent envie soudain de larguer les amas L'envie de partir et de tout abandonner Sans prévenir pour effacer tout le passé de la mémoire Il y a des wagons des wagons lits, wagons de nuit où il fait bon faire l'amour sans phrases creuses et superflues avec une femme au hasard femme sans nom et inconnue Je rêve au train de militaires ou de bestiaux et sur le sein de cette femme au souffle chaud, fruit de désir, qui m'offrira et la passion et le plaisir, quand dans ses reins se plantera le rythme, l'ancien du va-et-vient du train. Il y a des trains Charles Asnavour. En luister nu even mee naar de Spaanse televisie vandaag. Esta es la reacción que provoca la entrada de Marcelo en Guardiola. Tito Villanova aparece in escena. Al mismo Mourinho se abre paso. para llegar hasta entrenador del Barça. Mourinho Ja, Mourinho, Mourinho. u hoort, het is nog steeds het gesprek van de dag daar in Spanje. Het sportieve dieptepunt van deze week. José Mourinho, coach van Real Madrid. een topcoach. maar berucht om zijn onsportiviteit, haalt in de Spaanse Supercup. tegen FC Barcelona uit naar de assistenttrainer van Barcelona. en prikt hem in zijn oog. Prikt hem in zijn oog. Tja, die Mourinho, de mooie grijze wolf in zijn perfecte maatkostuums... mag een coach op dat niveau zich zo misdragen. Twee kenners nu, de journalisten Simon Cooper en Edwin Winkels in Barcelona. Eerst Edwin, goedavond. goedenavond. Goedenavond. Jij kent die Mourinho, hè? Ja, we waren buren, of bijna buren, in, de, in het dorp Sietjes vlak onder Barcelona. Hij woonde 100 meter verderop in een prachtig appartementencomplex... samen met, trouwens, met, met Louis van Gaal... En Gerard van der Lem, de, de trainers van Barcelona toen. Ja, hoe verklaar je zijn gedrag? Want het past in een, in een, in een lange conduite staat van misdragingen. Hè? Ja, nou dat is het hem. Ik denk dat, dat, dat hij een, een deel van zijn trainers bestaan uh, baseert daarop. Hij is een fantastische trainer. Alle spelers die lopen echt helemaal weg met hem, die gaan door het vuur. Uh, maar naar buiten toe ook onder andere omdat hij bijvoorbeeld alle aandacht naar zichzelf toetrekt en, en dus de druk van de spelers afneemt. En ja zijn manier om dat te doen is om voortdurend te provoceren, zowel in als, als buiten het veld. Hij, hij deed het al bij Chelsea, waar hij een paar jaar trainde. Hij deed het bij Inter Milaan. Als je naar Engeland Italië gaat, dan heeft hij ook bij alle trainers van alle andere clubs... Er uh, zijn vijanden van hem, tussen aanhalingstekens, maar ze mogen hem absoluut niet. En in, in Spanje heeft hij in, in één seizoen en twee wedstrijden tijd... heeft hij uh, precies hetzelfde voor elkaar gekregen dat eigenlijk buiten Madrid... maar zelfs nu ook binnen Madrid mensen hem absoluut niet mogen... om de manier waarop hij, uh, waarop hij zich manifesteert gedurend. Ja. ja, Simon Koppen, goedenavond. Goedenavond. Je zou kunnen zeggen dat is een ideale coach uh, Hij is geliefd bij zijn team en gehaat bij de tegenstanders. Ik ben het met Edwin eens dat het een fantastische coach is, maar volgens mij heeft dat veel meer betrekking op wat hij op het voetbalveld, het trainingsveld doet. Waar wij nu over praten, het rare gedrag van hem, dat is volgens mij een soort bijzaak. Het is een act, um, hij doet het daar een beetje om en wij de media schenken daar aandacht aan, wat natuurlijk heel grappig is. Maar wij overschatten sowieso de rol van de coach en uh, het psychologiseren van de coaches, dat, dat verklaart heel weinig van het voetbal. Wij focussen op hem, terwijl dat niet het verhaal is. Ja, jij bedoelt, wij behandelen de coaches of die de hoofdpersoon op het veld is... terwijl die langs de lijn staat en, uh, en, en niet kan scoren? Nou, precies. Ik heb uh, met een sporteconoom daaraan gewerkt. En onze schatting is dat slechts iets van 10% van coaches het verschil maakt. Dus beter presteren dan hun elftal waard is. En Mourinho zit daar zeker bij hoor. Maar over het algemeen wordt de rol van de coach ontzettend overschat. Uh, hè? Als het slecht gaat, ontsla je de coach. Nou, je kan net zo goed het bier in de bestuurskamer vervangen door ja. een ander merk. Dat is ongeveer zo'n je denkt dus dat hij niet een gevaarlijk soort ongeleid projectiel is, maar dat hij het bewust doet. Het is een act, zei je allebei is de meeste mensen die overdrijven hun uh, eigen karakteristieken uh, soms bij bepaalde gelegenheden. Bijvoorbeeld ja, ja. als je op een feestje bent of zo. Ik denk dat dat een beetje allebei is. Het is een maar maar bent, uh, John, John, John, Winkels. Dat, dat, dat, ja, dus uh, ik vind het probleem met dit soort coaches. Je, bent, je hebt ook toch net als een voetballer een voorbeeldfunctie. Na naar een wedstrijd als deze kijken in Spanje 9 miljoen mensen. Uh, en, en die zie je als een gek tekeer gaan en de tegenstander in zijn oog prikken en een voetballer misschien half op zijn hoofd trappen. Uh, de, de spanning rond dit soort wedstrijden is al zo groot. De politie moet altijd een enorme politiemacht inzetten om, om, om, om een beetje onder controle te houden. En, en ik vind wel dat je dan op het veld of in zo'n stadion uh, het goede voorbeeld moet geven. Of in ieder geval niet nog meer. En dat is de laatste vier maanden in Spanje gebeurd. Omdat Barcelona en Real Madrid elkaar vier, zes keer hebben ontmoet in die tijd. Uh, dat zijn altijd al spannende ontmoetingen. En juist als coaches moet je daar toch een beetje in, in, in matigen. Om, om, om zeg maar dat, dat ja. in volk niet, niet op te zwepen. En, en wat Guardiola van de week zei na de wedstrijd. Hij zegt, er komt een moment niet in het stadion maar buiten het stadion... Dat de, dat de slachtoffers gaan vallen. Ja, hoe denk jij over die voorbeeldfunctie, Simon Kopen? Nou, een speler of een coach kan een goed voorbeeld zijn... van die man is een goede man, zo wil ik me ook gedragen. Maar het kan ook een slecht voorbeeld zijn. Uh, kijk, in de Bijbel heb je Kain, die zijn broer Abel, ja. vermoord. En dat is een voorbeeld van hoe het niet moet. En als Mourinho in uh, Spanje wordt veroordeeld... als iedereen zegt, zoals Edwin nu zegt, dit is slecht gedrag... Dan is dat ook een bepaalde les aan uh, kinderen. Ja, Zij, en, en nou heeft uh, uh, Barcelona-speler Piqué gezegd uh, dat Mourinho het Spaanse voetbal kapot maakt. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, dat is, ja, dat is een boodschap vooral, uh, zeg maar niet naar Spaanse voetbal in het algemeen, maar naar de, de Spaanse selectie waar Piqué deel van uitmaakt, die is wereldkampioen geworden. Uh, het Spaanse voetbal is jarenlang verdeeld geweest door inderdaad de strijd tussen Barcelona en Madrid. Uh, en nu sinds, sinds enkele jaren gaat het goed, of ging het goed tussen die jongens. ...zijn ze Europees kampioen geworden, ze zijn wereldkampioen geworden door van Nederland te winnen. En dat bleek ineens, die ploeg bleek een eenheid te zijn en samen goed te kunnen voetballen. En na ja. deze zes wedstrijden uh, zijn zelfs de spelers, de, de spelers van Barcelona zoals Piqué... ...vinden dat de jongens van Real Madrid, Doeman Casillas bijvoorbeeld, de aanvoerder... ...Sergio Ramos, de verdediger, die vinden ineens dat die jongens zich tegen hun misdragen... ...terwijl ze elkaar vroeger in het veld... En zeker na afloop van de wedstrijd, vooral respecteren. Ze zeggen nu van Barcelona won eergisteren de prijs. Real Madrid bleef niet eens op het veld om, om, om de prijs uit te reiken. Nee, bij te wonen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Simon Cup? Nou, als Edwin het zegt, geloof ik hem zo, want hij is de kenner van het Spaanse voetbal. Ja. Maar wat ik eraan zou toevoegen is: de meeste topvoetballers zijn opgeleid om altijd heel professioneel te zijn. Dus je speelt om de knikkers en als een ploeggenoot bij een andere club voetbalt... of het is een homoseksueel of je mag hem persoonlijk niet... al die dingen die spelen in zo'n situatie gewoon een ondergeschikte rol normalitair. Het gaat om het winnen, om het presteren. Iedereen kijkt naar je prestatie. Dus wat je voelt dat je elkaar niet mag... dat Robin van Persie en Wesley Sneijder elkaar niet mogen... dat maakt over het algemeen niet zoveel uit. Maar nog even die hamvraag. Is dit gedrag van een topcoach te tolereren? Volgens Edwin Winkels kennelijk niet. Wat vind jij... Ja, het is natuurlijk heel slecht. Ik zou die man straffen. Ik zou hem op zijn beroep geven. Dat ja. zou ik met mijn kinderen ook doen. En Edwin Winkels? Ja, daar, dat, zelfs in Madrid zijn er nu stemmen van... Uh, Real Madrid is altijd een club van, van uh, de seniores geweest, van de heren. We uh, hebben faam, dat witte shirt, dat wilde iedereen graag dragen. En nu zelfs de, de sportkrant in Madrid... die toch altijd zeer veel pro Mourinho tegen Barcelona zijn geweest... zei van, oké, okay, we voetballen nu beter dan vorig jaar. Dat heeft Mourinho bereikt. Maar dit gaat dus veel te ver. Deze man moet uh, een halt toegeroepen worden. Halt toegeroepen uh, worden. Gezegd yeah. worden van uh, Mourinho. Yo, train je voetballers, maar ga niet uh, buiten, het veld, buiten het voetbal om. Uh, ga je niet misdragen, want dat past. Uh, dat is niet een, een club als Real Madrid-eigens. Tot zover, Mourinho. Dank Simon Cooper en Edwin Winkels.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 always another chapter and the apple sure tastes good. Oeh oeh, it's a wicked, wicked world. Yeah, oeh oeh, it's a wicked world. Yeah, oeh oeh, it's a wicked world. Yeah, oeh oeh, it's a wicked world. Ja, Laura jansen met Wicked World... En we hadden het er al over vandaag, twintig jaar geleden... mislukte in Moskou de koep van ouderwetse communisten. Het was het definitieve eind van de Sovjet-Unie. Veel voormalige Sovjet-republieken werden toen zelfstandig. In een kleine reeks vragen we ons af hoe gaat het ze nu. Tajikistan, ellendig. Estland, puik. Nu Armenië. Uh, Jos Wijtenberg, welkom. Emeritus hoogleraar aan de Armeense studie, van de Armeense studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. U maakte het ontstaan van Armenië uh, mee. Ja. Hoe was de stemming toen? Nou, de stemming was erg hoopvol, was optimistisch, was, was juichend eigenlijk. Iedereen, het was in die tijd uh, enerzijds dus politiek gezien was iedereen blij en vrolijk en optimistisch en vol hoop. Uh, economisch gezien, wat levensomstandigheden betreft, was het een verschrikkelijke tijd. Het was echt... Alles was in elkaar gestort. Het hele dagelijkse leven was in elkaar gestort. Eén van de strengste winters die ze in die tijd gehad hebben. Er was een oorlog uitgebroken. Maar de mensen waren eigenlijk... Ze dachten dat ze zelf hun, ja, hun toekomst in handen konden nemen... en dat het allemaal beter zou worden. Ja, ze waren wie, ook bereid zich in te spannen. Wie waren de mensen die zo optimistisch waren en bereid zich in te spannen? En... Nou ja... Laten we zeggen, iedereen zou je kunnen zeggen. In eerste instantie, is het in die tijden voor die onafhankelijkheid, als je daar dus in Armenië rondliep, daar waren de pleinen waren vol, er waren grote massa Iedereen, iedereen deed mee. Uh, specifiek als je vraagt wie, wie waren nu bereid om zich in te zetten, de mensen die ik kende, ja, dat waren eigenlijk vooral uh, mensen die zich bezig hielden, die eigenlijk al wat nationalistischer ingesteld waren. Van de universiteit vooral, waar ik... Uh, mijn oh, eigen, collega's van even, u collega's, ook. Collega's, en die van, gingen de politiek in, toen? Die gingen de politiek in, ja. Ah, en ja. is dat een succes geworden? Nou ja, de eerste president van Armenië, dat was een filoloog. Ah, ja. En hij, was, hij werkte op het handschriftmuseum, het grootste was ja, Een collega van u. En hij ja. was een collega, hij kende ja. me goed. We gaan even naar Mirte Kurf, die uh, woont in Armenië. Goedenavond. Goedenavond. Herinnert u zich die tijd waarin het land onafhankelijk werd? Ja. Die sfeer van optimisme en idealisme en vertrouwen die Jos Wijtenberg beschrijft, kan je, je dat uh, voorstellen? Um, het past niet meer bij het Armenië van vandaag. Laat ik het zo zeggen. <laughs> Hoe, waarom niet? Uh, nou, het, het, nu, nu zijn veel mensen toch teleurgesteld in, in, um, in de regering. Um, ook in de huidige oppositie. Dat is de, um, de voornaamste oppositie uh, uh, persoon is, is de. Voor de voormalige president is de eerste president, uh, die ja, voert nu de oppositie. En eigenlijk vindt men zowel de huidige regering als de huidige machthebbers als de oppositie... Um, ...ja, is men niet ontzettend over te spreken. Mensen willen wel verandering, maar geloven niet dat, dat de huidige oppositiekandidaat of oppositiemensen dat... Uh, dat zien ze meer als een wisseling van de poppetjes. Ja, Jos Wijtenberg, zo te horen is het niet goed afgelopen met dat Armenië... Uh, nee, dat u dat, zo hoopvol geboren zag worden. Nee, dat kun je wel zeggen. Dat is zo. Het is, uh, ja, is ook moeilijk in te schatten wat er allemaal gebeurd is. Ze hebben natuurlijk in eerste instantie die oorlogen gehad... en die vreselijk moeilijke omstandigheden in de buitenlandse politiek. Uh, met uh, Turkije, ze hebben problemen. Misschien is de belangrijkste reden, een van de belangrijkste redenen wel... dat opbloei van het nationalisme in die streek, in die tijd. Voor alle landen, alle buurlanden. Dat geldt voor Azerbeidzjan, dat geldt voor uh, Georgië... dat geldt voor Turkije en Armenië. Uh, het hele probleem daar gewoon een karabach speelde. Dus... Van buiten af gezien, dus daar ging het eigenlijk al niet goed. Nee. En er is natuurlijk economisch gezien is het, is het ook niet goed gegaan. Er is niets gebeurd, de mensen zijn verarmd. Dat is duidelijk. En dat hangt misschien wel samen met die, met die oorlog. Want Armenië heeft dus conflicten met ongeveer alle buurlanden, begrijp je? Voor zover ik weet wel, ja. ja. <laughs> en er zijn dus uh, er zijn duidelijke conflicten. In, uh, het gaat natuurlijk wat betreft Azerbeidzjan om de, om de enclave... Uh, Nagorno-Karabakh, die zich onafhankelijk heeft verklaard... En die door Armenië gesteund wordt. En uh, het gaat om Turkije, om Oudzeer. het is een oude probleem uit de geschiedenis. Van de, de massa aan het begin van de 20e eeuw. En het gaat wat betreft uh, uh, Georgië. Oh, ja, toch om... Uh, in Zuid-Georgië wonen veel Armeniërs. Er zijn territoriale conflicten. Ja. Dus het enige land waar ze geen ruzie mee hebben... en dat het open is, ook echt open is, dat is uh, Iran. Mm. En dan kijkt de rest van de wereld natuurlijk weer met een ja. beetje argwaan uit. Mirjam Korf, is, voel je je niet geïsoleerd in zo'n land... wat blijkbaar geheel door uh, vijandige buurlanden omringd is? Geïsoleerd is niet, het, niet helemaal het, het, het goede woord. Um, uh, er is weinig diversiteit, zou ik maar zeggen. Het is uh, 97, 98 procent van de bevolking is Armeens. Dus het is cultureel ja, heel, heel... Uh, ja, is niet het goede woord. Maar, uh, en bovendien ja, zien de Armeniërs natuurlijk, zowel de Turken als de Azeris, dat zijn, dat zijn de vijanden. Dus dat, dat merk je ook wel in, in het, het, ja, als mensen daarover praten. De, de manier waarop ze, uh, waarop ze over de Turken en de Azeris praten, worden vaak over één kam geschoren. Azeris worden vaak uh, Turken genoemd hier. Dus dat, ja... Um, in die zin merk je wel het gebrek aan, aan of, uh, de afwezigheid van, van culturele diversiteit um, in Armenië. Hebben ze wel veel contact met de buitenwereld, Jos? Mm, uh, nou ja, kijk, één uh, aspect van Armenië is natuurlijk uh, wat ze diaspora noemen. Er wonen geweldig veel Armeniërs wonen uh, buiten Armenië. en Die hebben dus blijvende contacten met de mensen in Armenië. Ze hebben een grote kolonie, een groep mensen in, uh, in de Verenigde Staten. En die sturen ook geld en hoeven er terug. sturen geld en die investeren. En um, ja, dat, dat houdt ze natuurlijk op de been. Ja. Je hebt vaak de indruk dat als er al economisch leven is... dat dat van buiten komt. Ja. Ze weten dus wel uh, meer te wat er in de wereld omgaat. En je zei ze willen het eigenlijk wel beter krijgen. Hoe komt het dan dat ze niet uh, in verzet komen, gaan betogen zoals in andere landen? Ik weet het niet. Ik, ik heb zelf altijd een beetje het idee dat mensen wat uh, op een bepaalde manier wat passief zijn. Hoewel dat ook niet... Ik vind ergens altijd iets, iets, dat de dat Armeniërs iets passiefs hebben. Ze klagen wel heel veel, maar willen niet altijd de moeite doen misschien om, om gewoon ook kleine dingen te veranderen. Die ze misschien wel zelf in hun dagelijks leven zouden veranderen. Dus ik ik ja. um, En ik denk dat het politiek gezien voor veel Armeniërs, wat ik, wat ik al noemde, het gebrek aan, aan een alternatief. Um, uh, toch wel meespeelt. Nou ja, het uh, alternatief is natuurlijk voor veel Armeniërs, hebben we gehoord, dat ze gewoon wegtrekken, naar het buitenland gaan. Ja, maar dat gaan. is dus ook een soort, ja misschien is dat ook wel een soort van protest. Meneer Wijtenberg, berusten de Armeniërs in hun lot? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Ik, uh, ik heb zelf inderdaad vaak de indruk gehad dat ze inderdaad maar zitten en uh, wachten tot de dollars uit de hemel vallen. Uh, dat geldt natuurlijk uh, ja, niet voor iedereen. Dat geldt misschien zelfs voor de meerderheid niet. Ja. Maar het is wel zo dat ze toch, ja, je moet het ze geven. Wat, wat, ja, ze komen niet echt met ideeën. En wat is er gebeurd met uw collega's die in de tijd zo hoopvol de politiek ingingen? Oh, die politiek, ze zijn niet meer in de politiek. En ze zijn ze nog meer wel meer. in Armenië? Ze zijn in Armenië en ze, ze zijn in hun werk, dus ze, zijn, ze hebben hun werk gehouden. Maar ze zijn niet meer in de politiek, nee, nee geen van allen. Met de curve, u woont er nu zes jaar. Hoe ziet u het land op dit moment... Tot een aantal jaar geleden, eigenlijk tot de laatste verkiezingen van uh, 2008, uh, die, waar ook de oppositieprotesten met, met nogal wat geweld uit elkaar zijn geslagen, um, had, had ik wel iets van hoop. Um, of, of ja, zag ik wel iets... Er zat misschien niet met enorme stappen of zo, er zat iets, iets, wel, wel iets van beweging in. Um, sinds de verkiezingen van 2008 is dat toch... Is er, iets, is er toch iets veranderd. En dat merk ik ook bij, bij de Armeniërs om mij heen. Armeniërs ah ja. vrienden en anderen. Ja. Maar u blijft wel? Um, voorlopig nog wel. Voorlopig um, nog wel. Ja, ik, um, uh, ik wil zeker wel in, in de Caucasus blijven. Zelfs oh, in de, als de Caucasus. Ja, zoals als ik uit Armenië zou weg zou gaan, wil ik wel graag in de Caucasus blijven. Oké, okay, we zijn benieuwd hoe het u verder vergaat in uh, Armenië. Uh, Meertje Kurf en Jos Wijtenberg, dank u zeer voor dit gesprek over de toestand van Armenië nu. Dank u wel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Premier Rutte bleek vandaag even gedacht te hebben dat Finland als onderpand van Griekenland een eiland bedongen had, had 1 miljard. Onze experts Matthijs Bouwman en Jaap van Duin hebben in het afgelopen half uur op het telraam zitten rekenen. Heren, wat is een Grieks eiland waard? Van Duin. Nou ja, het hangt natuurlijk van de grootte af en uh, de prijs per meter. Ja. Uh, het is geen uh, Nederlandse landbouwgrond, dus ik heb maar eens gedacht. Neem nou eens 2 euro per vierkante meter. Dan zou Samos aardig in de buurt komen van die 1 miljard. Uh, die de vinden uh, als onderpand willen hebben. Maar je rekt alleen nee, de grond, niet, de, niet dan, de opstallen, al die hotels? Sorry? Niet te, nee, uh, niet. dat is gewoon onbebouwd. Hè? Dus dan, moet, uh, dan krijg je alleen maar het land en niet de hotels erop en niet de huizen. Dus het gaat gewoon om de grond. Uh, want ja, dan wordt het allemaal veel meer waard en dat uh, heb ik niet zo gauw in het uh, vizier. Oh. Maar het is een beetje de orde van grootte, denk ik. Ja. En als Nederland dan meer leent, ja, dan moeten we lesbos erbij uh, vragen. Ja. Matthijs Bouwman, hoe zou jij het berekenen? Nou, ik heb me eigenlijk de afgelopen half uur helemaal niet mee bezig gehouden. Ik, ja, oh. Volgens mij worden waarde... Ja, sorry. Dat was de opdracht. Echt... Ja, nou, ik, ik had een luie oplossing bedacht eigenlijk. Als je wil weten wat iets waard is, dan, dat is natuurlijk iets subjectiefs. Dan moet je het uh, moet je te koop aanbieden. Dus, Laten we zo'n eilandje op uh, marktplaats zetten en de, en de, en de biedingen open. Op ja, IB misschien is nog beter. Het wil de PVV altijd met Curaçao, hè? zoiets wil je, om ja, marktplaats te Ja, ja verkopen. Zouden er moeilijk. gegadigden zijn die, die, die Lesbos willen nou, kopen? Nou, nou, er zijn eilanden in, in Griekenland te koop. Je, dat ze heeft, het land heeft zoveel eilanden. Dus je kunt nu ook al, als je heel graag een eiland wil en, en behoorlijk in de slappe was zit een klein eilandje kopen en daar een jachthaventje beginnen... of een helikopteropstijgplaats neerleggen. Ja. Dus dat kan al. Ja, die grote eilanden die zijn natuurlijk ook van particuliere Grieken. Dus niet alle grond kan de overheid zomaar verkopen. Maar ik ben het met Rutte eens. Als je onderpand wil hebben voor een lening... beter een eiland dan geld vragen als onderpand voor een lening. Want dat slaat natuurlijk echt nergens op. Ja, daar bent u het vast mee eens, meneer Van Duin. Anders kunnen we Vlieland ook nog in de aanbieding doen. Nou ja, vroeger was uh, uh, Schirmermoorn Koog van een uh, Duitse graaf. Dus ja. dat is dat ook <laughs> gebeurd. Ja. Het is niet nieuw. Ja. Maar uh, u, u, u, u, u ziet wel gegadigden die eilanden willen aanschaffen. Nou ja, een, een miljard is een behoorlijk bedrag. Hè? Dus uh, ik bedoel, er zijn kleine eilandjes genoeg. Maar. Uh, daarom, uh, als je over Lesbos en Samos en Corfu gaat praten, dan kom je in, dan kom je in serieuze uh, onderpanden terecht. Dus misschien moet uh, Rutte dus eens wat ambtenaren opzetten en dus echt serieus laten rekenen. Wij hebben dat maar even snel gedaan om te kijken waar je dan uitkomt. Ja, maar er zijn nog leukere dingen natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld de tien jaar gratis vakanties uh, op Athene voor alle inwoners van Finland. Zoiets kun je oh, natuurlijk ook kijk, zo doen. Of het, uh, uh, gaat de, de, de, de komende op. tien jaar olijfolie. Ja. kun je ook nu al uh, op het spel zetten. Uh, het land is heel rijk, het kan het is van alles betalen. Het, uh, Ja, natuurlijk. Het, het is al boven Jan zo te horen. Ja. Dit was uh, Met het oog op morgen. Dank heren Bouwman en Van Duin. Morgen presenteert Max van Wezel. Zometeen de zomernacht van Arabist, schrijver en diplomaat Marcel Kurpershoek. En ik wens u eindelijk een zonnig week -einde toe. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.